Uur. Robert Baltus met het NOS Journaal. Het is precies 70 jaar geleden dat de watersnoodramp zich voltrok in het zuidwesten van ons land. Een zware noordwesterstorm in combinatie met springtij... leidde tot de grootste natuurramp die Nederland in de 20ste eeuw trof. Niet alleen in Zeeland en Zuid-Holland, maar ook in Noord-Brabant en Noord-Holland. Dijken braken... Het water verwoestte tienduizenden huizen en boerderijen. Zo'n 150.000 hectare grond verdwenen onder de golven en tienduizenden dieren. 1836 mensen kwamen niet terug. Vandaag wordt de watersnoodramp onder meer herdacht in Ouwekerk. Prinses Beatrix is bij de herdenking in oude tongen. De politie heeft maandag een huis in Rotterdam doorzocht naar de schietpartij in Zwijntrecht. Volgens de politie is het huis van een bekende van de voortvluchtige Ming Na Vong doorzocht. Hij schoot zijn ex-partner van 38 en ex-schoonmoeder neer. De moeder overleed, haar dochter is gewond. Of de huiszoeking iets heeft opgeleverd is niet bekend, maar de verdachte is niet gevonden. Het tipgeld is 30.000 euro. De daling van het aantal plastic flesjes op straat en in de natuur is de afgelopen jaar stilkomen te staan. Dat blijkt uit een rapportage van zwerfafvaldeskundige Dirk Groot. In juli 2021 is statiegeld op kleine plastic flesjes ingevoerd. Een half jaar later was het aantal in het zwerfafval gedaald met bijna 70 Maar daar bleef het bij, het daalde niet verder. Het doel was een daling van 90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 Punt 9 Yeah before This is ZFM Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Scholen mogen niet te vaak nieuwe rekenmachines verplicht stellen aan leerlingen. Kamerleden vindt dat dat ouders onnodig op kosten jaagt. Het is precies 70 jaar geleden dat de watersnoodramp zich voltrok in het zuidwesten van ons land. Zware noordwestenstorm in combinatie met springtij leidde tot de grootste natuurramp die Nederland in de 20e eeuw trof. Vandaag wordt er herdacht in ondermeer meer kerk en prinses Beatrix is in oude tongen. Hulpdiensten hebben gisteravond hun doden aangetroffen... in de woningen aan de De Wildstraat in Arnhem... waar dinsdagmorgen een brand uitbrak. De brand woedde in twee herenhuizen. Zeven woningen zijn onbewoonbaar. Het weer bewolkt, er valt verspreid over het land een bui... het gaat flink waaien en het wordt 6 tot 8 graden.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 Zij zal niet liegen, maar jij hebt mij veranderd na die eerste nacht. Want toen zag ik wel in wat echt de liefde was. Je hield me vast, ik voelde mij nog nooit zo vrij, zolang ik bij jou ben, mijn liezer. Met jou kan ik toch nooit verliezen. Ik val nog steeds stil als je voor me staat, ik zal nooit overgaan. Tijd die ons te wachten staat Want jij bent toch degene Die mij gelukkig maakt En alles gaat Zoals ik had gehoopt Ons vuur wordt nooit gedoofd Mijn liefste Met jou kan Voor altijd heel dicht bij me blijft De wereld nooit ontdekken gaat zonder mij Voor altijd Ik ga nergens heen Nergens heen ZFM So how come when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 Ik geloof, ik geloof in jou en ik.